Wij beginnen de eerste les van onze vervolgstudie, het boek, meesterboek van Ari Preetzgeim. De pagina 1, de regel, op die in de eerste regel bovenaan staat, het Rabbi Chaim Vital. Sighornolivra gaf van gezegende nagedachtenis. Regel 2, pri et de vruchten, of de vrucht van de boom des levens. De boom des levens leren wij, ga et schaim, en dat is de, de vrucht daarvan. De hele bedoeling is dat wij in onze studie, onze studie in praktijk brengen. En dat is wat wij zien hier, dit werk is op, een, op het bijzonder hoge niveau uh, binnen de mens, om uh, het toe te, passen, toe, toe te passen in ons dagelijks dagelijks leven. Dat is de kern van onze studie. Hashem wil dat men hem dagelijks, à la minuut, euh, verzoekt op de manier dat men streeft er, blijft streven naar de vereniging, naar de samenvloeiing met Hem. En dat lukt soms en soms niet. En op deze manier stap voor stap de mens komt tot zijn absolute rijpheid. Absolute volwassenheid uh, en volmaaktheid wanneer hij ononderbroken, on, permanent blijft verbonden met Hashem. Verder... Uh, ik ga niet verder uitweten. we gaan direct aan de slag. Uh, eerst misschien nog even een paar woorden, dat uh, het gebed wat Ari ons, um, in dit boek behandelt, het begrip gebed, is, uh, hij, hij leert ons, uh, er mee om te gaan aan de hand van het gebedboek Sidoer, dat opgesteld was uh, door de grote vergadering, uh, de grote Sanhedrin, nog zo'n 500, pakweg 500 jaar voor, het, voor, de, voor onze jaartelling voor de komst van Yeshua. En dat is eigenlijk, de hele, de hele, de hele sidur is opgebouwd op, de, op een wonderlijke wijze. Uh, want zij waren de laatste eigenlijk, die nog deze absolute verbondenheid met Hashem, wisten te beschrijven, in de termen in de, in de Hebreeuwse taal, Woorden die eigenlijk de krachten uh, weergeven die uh, overeenkomen met de krachten van het heelal. En dat is absoluut uh, uh, het unieke wat het aan Hashem gegeven had aan de mensheid. Er bestaat maar één sidoer, zie u dat? Er bestaan natuurlijk verschillende varianten daarvan, maar zij verschillen uh, en in, in details, maar niet in het uh, essentiële. We zien wel dat aan de joden is alleen maar één siddur gegeven, één gebedenboek, één weg om uh, zich op te werken telkens naar het hogere, en te komen tot Hashem uh, via Yeshua, via de ketter. En dat is wat, wat Ari ons uitlegt. En laat ons die verbanden zien tussen de tussen, tussen woorden die gebruikt worden uh, in de sidur, de woorden die, die echt uh, woorden die lijken op de woorden van onze wereld, zoals de mens in onze wereld ze uitspreekt, en de overeenkomstige krachten. Uh, naast dit, uh, naast dat boek in de, digi in, in de digitale vorm, uh, heb ik ook naar jullie gezonden in het mapje, kunt u vinden ook, een, een, als het ware, een werkbestand uh, van het, datgene wat zal bij Zrat Hashem worden, Lurianse, het Luriaanse, het Luriaanse gebedboek, oftewel, gebedboek, of de, oftewel, de Luriaanse sidur het is nog uh, een rauw uh, heeft dan alleen maar nog een, een rauw vorm is dus een bulk als het ware. Daar moet er nog een vorm gegeven worden, et cetera. Daar komt. Uh, dat is eigenlijk wat, wat je ontvangen hebt. Is een tweetalige Sidoer. Dat wij geprobeerd hadden om dat. Uh, zo mogelijk um, in twee kolommen weer te geven. Aan de ene kant, aan de rechterkant, is het Hebrouws, aan de linkerkant, is het um, Nederlands. Ook de Nederland, de, de, de, de Nederland, het Nederlandse gedeelte zullen we nog bijwerken. Uh, maar voorlopig, dan heb je iets, een, een, soort, een soort kader dat jij kan zien als wij een bepaald gebed uit het sidoer de Sidur het gebedenboek gebruiken, dan zal, dan zal ik dan ook dan, uh, dan kan je dat altijd opzoeken in, uh, in dat uh, Lurianse Sidur van, in, van on ons uh, uh, uh, uh, uh, Lurianse Sidur. Maar hoofdzakelijk daar zullen wij hem stap voor stap um, uh, aanpassen, bijstellen op de manier dat het de basis zal vormen. Natuurlijk, wat wij leer, leren hier in dit meesterwerk pre dat ik voor een, een, ter, ter, ter, ter vereenvoudiging heb ik hem... Uh, afgekort tot pek, pri ets pek. Wij beginnen de regel 5. En nog even een paar woorden, met, uh, ik hoop dat dit aan ons gegeven zal worden, want het is zeer, zeer groot en hoog en krachtig en of... Wij het zullen aankunnen, dat zullen wij zien. Daar moeten wij om vragen, verzoeken, ook weer een gebed doen, dat het ons gegeven zal worden. Want wie ben ik om dat aan te raken? Alleen het is mij aangegeven om ermee te proberen en zullen we verder zien of het ons gegund zal worden. Zo zie je dan hoe krachten, hoe geweldig dit document is. Eigenlijk, dit document is, uh, in geen verhouding komt tot uh, de Shlavia sulam Shlavia sulam is die, uh, laag bij de grond, ik bedoel geestelijk gezien. Terwijl dit document is, uh, brengt de verbondenheid tot aan de hemel zelf. Tot de Seheran van de wereld dat ze zelf. De Reichel 5. Shara Tfila Agdama. De poort van het Gebed. De inlading. Zes. Ashara Rishon, Shara Tfila, Ruit Halek, Levava Prakim. De eerste poort is de poort van het Gebed en het zal, het, het zal het verdeeld is verdeeld in zes perkim zes paragrafen 7 Oder waer bo ingian aliyot hat filot bahol vetzurgt fila uma inyana veit baer ba perkim 7 en wij zullen daarin Uitleggen het aspect van het opstegen van de gebeden in de ghol, behol, in door de week, in de, we in de werkdagen, de wekelijkse week, week, dagen, door de week. Wat we zorgt vila en de behoefte aan het gebed. En wat, het, en wat betekent dat? Wat betekent gebed? Weet bij er, en het zal uitgelegd worden, uh, Stuk voor stuk. De hele bedoeling is om te leren wat wij steeds. Kijk over wat wij leren in de zomer. Op de, de, onze de zomerlessen. Steeds leren wij over het opstijgen van de man. Om op te komen omhoog naar Yeshua. En daar verkregen wij de redding. Binnen de Jeshua, binnen onze, verbond, door onze verbondenheid met Jeshua, met de klikketter, verkrijgen we het licht. verkrijgen we de redding. Maar hoe op te stegen? We hebben veel, een aantal uh, uh, manieren gegeven, aangegeven, ook praktische manieren, hoe dat te doen. Ja, in al onze studie. In de basiscursus, inleidingcursus, basiscursus. En de zoger, alles, wat alle manieren om, om op te steken van onder de taboer naar boven de geze, en dan hoger en dan daarna, let op, komen we tot Yeshua en dan keren we terug, niet blijven daar. Want de hele bedoeling is om daar dat het de mannen te ontvangen, God, de hemelse mannen, hemelse mannen, omdat het van de zeer komt, die hemelheid. En daarna weer naar beneden halen, dat naar beneden, naar onze kilim, want de schepper wil dat weten, niet dat weet, naar beneden halen, dat zijn licht hier in zijn hele schepping uh, gemani tot, uh, ge gemanifesteerd wordt. En niet alleen boven. En daarom is het wat hij ons nu gaat vertellen over het de kwestie, het aspect van het opstegen van de gebeden. En dat wij leren niet alleen opstegen, het aspect opstegen. Uiteindelijk zullen wij leren ook de manieren om van het hogere weer op de koschere manier naar beneden af te dalen. Niet donderen naar beneden, maar. Uh, gepast in gepaste tempo af te dalen, af te dalen van boven ver, verreekt door het licht, door kennis, door genade van Hashem afdalen naar beneden, zoals wij zien bij Moshe. Dat Moshe stijgt op naar de berg. Was dat in wordt de, spreekt de Torah van de van de uh, materiële berg. Nou, er zijn vele hogere bergen dan, dan de Gorf, dan de, ook de, dan de Sinai, berg Sinai in de wereld. Dan zou daar bijvoorbeeld uh, Everest, dat is een nog hogere top van de berg, dan waar de top van de berg Sinai. De berg Sinai is niet gewoon een grote berg. Dus het is niet, gaat niet over de materiële opklimmen van Moshe, maar geestelijke opklimmen. En daarna kwam hij naar beneden, stap voor stap, waarbij zijn gezicht straalde. Zo straalde dat men kon niet kijken naar zijn gezicht. En hij moest zijn gezicht ook bedekken, sluieren. De regel acht. In Jan had fila. Het aspect. Het gebed. De kwestie van het gebed. De regel 9. Nee. Inei. kolt fila. I baulama asiya. Malchut. de asiya. Inei. kolat kolt fila. Zie hier. Het hele gebed is in de wereld Asiya. Maar goed, van de wereld Asiya. Punt. Kmo shechtof, tfila, Kmo shechtof, tfila, leoni, kia tov. Ook Moshe Katov, zoals geschreven staat. In de psalm, het gebet voor de armen. Ja, tof, want hij zal uh, omhuld worden. Punt. We hier allemaal goed. Dala. Tien wani ja. Schoevet om het bin bin pinbala. Schietenla. Hisrona. Wee, a malchut, en zein de malchut. Dava Vonia is arm. Kin Vonia. En behoeftig, behoeftig. Schoevet zdi dat zij verzoekend is om het paleiland om het palillend en bidend is tot pin, haar echtgenoot schietenlach is dat hij haar haar zou geven de, de vulling voor, voor haar tekort. punt die naar de na eerste punt, we siman, we oni, oh, we ani, tevila, ki ani, hier goed, en het teken daarvan is, als het ware bewezen, het teken daarvan is, wat geschreven staat, we ani, en ik ben het gebed, ki ani, want het woord ani, ik dat is hier allemaal goed. Dat is de goed. Ja, we hebben geleerd, herinner je, je nog, we hebben geleerd het woord Ani, en als je dan omdraait die letters, maakt uh, Nun, de letter Nun van het woord Ani, zet op de laatste plaats, dan wordt het Ein, Geen, oftewel Ein is uh, alef, dus ein, betekent een, betekent ongedefinieerd, nog uh, in potentie, maar nog niet uitgevouwen, en dat is ketter. Maar wanneer de tien vol ontwikkelen zich bij de mens, en die komt, dat, die, die komen tot de maal goed, dan de nun. Nu, die vijftig is, die komt in het midden te staan. Vormt het lichaam tussen Alef en Jude. Alef is één en de Jude is tien. En dat woord Ani, ik. Ik betekent de volledige uh, individualisatie. Alleen, ik is maar goed en ook bij de mens, ik, is, de, is het eindstation van de ontwikkeling van de mens. Geen massa geest, wij, maar ani. Ani betekent ik. Ik is de mal goed en niet wij is de malgoed. goed. elf. Коль лашон тфила ШЕБАТУРА нискар балашон шфихат нефш. ШИГИ о пхинат малхут шебат силут, о шебат силут о олам асия. Кит твоя в снеге нефш onze studie ook het gebed moet zijn. Het is niet alleen zo dat wij leren hier als, eh, dat als een methode om daarna de sidur open te slaan en dan al die gebeden uit te spreken, dat dat de bedoeling is. Nee, de bedoeling is om hier, wat wij hier leren, dat is ook het gebed, dat is, dat is het voornaamste gebed wat we hier doen, terwijl wij leren bij Ari wat het gebed is. Dat is het gebed. Daarmee moet van binnen bij jou ook al het werk gemaakt gedaan worden, tijdens het beluisteren, tijdens het werken aan die lessen. En daarvoor moet je bijzonder, bijzonder je feintjes instellen om dat allemaal op te nemen in, je, in jezelf. Zoveel woorden als dingen die non-verbale dingen, wat je hoort, er zijn veel meer dimensies die uh, ze dus zullen aantreffen hier wat die op jou werken die niet onder woorden te brengen zijn. Ook die probeer op te nemen in jezelf. De mens is een gevoelswezen en niet een denkwezen. Denken is ons erbij gegeven om ons uh, uh, maar niet weg te rukken van het uh, voelen. In het voelen zit 90% van de menselijke, 98% van de menselijke krachten zitten in het voelen, ervaren van het geestelijke, het ervaren van het leven. En alleen maar 2%, 1 tot 2% is het denken. Tien, na de laatste punt, we lachen en daarom 11. Koylachon tvila, elke gebruik van het woord tvila, gebed, dat jij dat in de Torah genoemd, dat in de Torah genoemd wordt. Uh, om de, daarom wordt elk gebruik, elk woord tvila, elk woord, oh, woord tvila, gebed, in de Torah wordt uh, gebezigd als in de betekenis van shvigat nefesh, van het gieten, uitgieten van de nevers. Net zoals uitgieten... Uh, van tranen, in tranen eh, eh, uitgieten, de tranen, zo is het ook, het gebed, let op, betekent, in de Torah betekent, om zijn ziel eh, uit, te, uit te gieten als, als tranen. Shehi, welk gebed? Is het zij, het aspect malhood die in de absolute is, of uh, malhood die in de wereld assia is? Want twaalf niet Schneijhem die let op, want beiden heeten zij nefs. Zowel so de malhood van de wereld absolute als de wereld, als die van de wereld Asiya heeten nefs. The regel 12. Na de eerste shomer, Veze she Omer, oh, veze she Katuv ha, ha poch et nafshi, lifne yashem, verabim, kamo. And that is wat geschreifen staat, zo'n vers, in een vers. Veze poch et nafshi, lifne yashem. Zoals David zegt in zijn psalmen, en ik zal mijn hart uh, openbreken in, uh, in de zin van uh, espochtes, ik zal uitgieten mijn nefes voor Hashem en veel, zo veel en zo veel dergelijke versen uit de Torah. We hebben nu al één aspect uh, bijgeleerd over wat betekent het gebed. En voor ons het gebed, het woord gebed, moet hetzelfde betekenis hebben als man, opbrengen van man, opstegen naar Hashem via Jeshu. Het is hetzelfde, alleen in de taal van de Kabbalah zeggen wij, man doen opstegen. Maar in de taal van de Torah heet het gebed. Het is hetzelfde, komt op dezelfde neer. En wat hebben wij nu bijgeleerd? Dat het moet zijn, al, dat het moet als het eh, uitgieten, als uitgieten van je nevers zijn. Zie, hij zegt niet uit, uitgieten van je roog van je van je Neshama, maar juist Nefesh, daar zit het tekort, De tekort zit in die goed. Dus dat is wat belangrijk nu al dat vast te leggen bij jezelf, uitgieten van je Nefesh, dus uh, naar boven, naar Hashem. Alleen naar Hashem, alleen met Jezus kan je dat doen. Want met de mens heeft het absoluut geen zin. De mens is de wens om te ontvangen voor zichzelf. Om uit te praten. Uh, bedoel, geen om um, uh, hulp te vragen. Of steun te vragen. Of troost te vragen. Van een mens, dat heeft absoluut geen zin. Dat is aansprekend tot de wens om te ontvangen voor, voor, voor zichzelf. Het is net als, zoals we hebben dat op de zoggerles gezegd. Het is net, dat, net of jij naar een is gaat en daar sta je voor, de, voor een gorilla en jij gaat je hart uit jouw nevers, jouw hart ga je dan als tranen van binnen uitgieten uh, naar die gorilla en vraag je dan hem om steun. Precies hetzelfde is het in deze wereld. In deze wereld alleen ze zullen luisteren naar, maar, na, luisteren naar, naar jou, maar het heeft geen, absoluut geen hulp. Kunnen ze, kunnen ze jou geen hulp geven, Integendeel, Alleen naar boven, alleen zie je wat hij ons leert. Naar wie moet je het doen? Naar de malgoed van de Asia, of malgoed naar de Atsilud. Betekent omhoog te doen en die malgoed van de Atsilud en... Van de Asia is ook ingebed in de ketter van de lagere traptreden, dus in, de, in Jeshua. Um. Proberen we ook dan tussen de hakjes lezen wat hij zegt, 12 na twaalf, na de laatste punt, staat ook in, de, in, in het, tussen de hakjes. Uh, maar dat is ook weer een commentaar, ben ik bang dat dit twee... Dat twee nou, laat ik lachen, het eerste woord, samen alf, dat is dan het commentaar. Een of een andere commentaar, lachen natuurlijk, niet kret. Dertien balaschon, siha. Dichtief, tvila leoni, we holen, is ki siho. hi, de leoni. De letla migarma garma klum. Lezen we dat ook. daarom het gebed heet, hij heeft, heeft ook een, de naam SIGA. sicha betekent uh, gesprek. Net zoals er bestaat ook een, in, in, in Nederland, in, in, het, in het Nederlands bestaat ook uh, siag ietschak Er bestaat zo'n uh, SIDUR, die heet SIAG-YITSCHA. Het gebed, het gebed, maar in de vorm van SIGA betekent gesprek. Gebed, gesprek. Uh, van iedschak. Want dat had hij dus. Zijn manier was van het bidden was het in het veld gaan en um, daar te bidden. Uh, dus dit villa heet uh, dit in de taal dat heeft een uh, het woord kan je woord door het woord siga, door het woord gesprek. Uh, gekenmerkt. Dus ook dat is een ander woord voor gebed, siga, gesprek. Zie je dat? Gesprek met het hogere. Want het is geschreven, het is, want het is geschreven in het ora, tvilale in de psalm. Het gebed voor de armen. Enzovoort, je spoog, Psycho, dat, uh, dat hij zal zijn psycho, zijn gesprek, zijn innerlijk gesprek, gebed zal uitgieten voor Hashem. Kietvila heb je allemaal goed, want het gebed is het aspect malchut, goed. Leoni, voor, voor, voor wie? Voor de armen. De letlamigarma klum. Aan wie wordt gebed gedaan? Let op. Aan de armen. Wie is de arme die niets heeft van zichzelf, die absoluut niets heeft van zichzelf. Wanneer kan je dan gebed omhoog doen? Dan, pas dan wanneer jij niets van zichzelf heeft. Want dan wil je dan. Dan is het het ware gebed, net zoals Malgoed, over Malgoed wordt ook gezegd, dat zij is arme en zij heeft niets. En dan is het overeenkomst naar eigenschappen, jij, doet, jij stelt jezelf zo op, dan gaat jouw gebed naar haar en zij gaat daarmee, daarmee omhoog naar de zeerampien. en zij verbindt zich met hem en van de Zerampien kan zij ontvangen het licht. De, de vulling van het decode en niet van de mal goed. De regel 14. Uwilif nay ashem de gainu zihran peina nikra. Eh uh, Yud Yud Shway shwaylet tsrih disehu Neymar ben ben malchut de asiya ben ben malchut de yitzira 50 ikol achat sho elet mimashal malani meno en gwort is benen reiklet op we liefne jashen en bestaat ook voor hashem et men zijn hart men zijn chbet, zijn gesprek moet uh, gooit men, als het ware voor de schepper, niet gooit men, maar gooit, gooit men uit, oftewel giet men uit, letterlijk. Liefnei Hashem, voor Hashem. Wat betekent dat voor Hashem? De heinu dat wil zeggen. Voor de zeer Pien, die Hashem heet. Zat het wel Hanikra, die heet Yud-Yud eigenlijk, Hashem. Het moet wel, het betekent, Hashem wordt zo, ook, hier is het, een, een, digitale kopie, daarom, dat Jude is, verschoven, maar Hashem, dat is de naam van Hashem. Shohele, zrechega, wat betekent dat? Dat zij, die Malchut, verzoekt, haar, de aan haar behoeften, haar behoeften brengt zij, uh, vraag komt van haar behoeften, en precies hetzelfde moet een mens zijn, die van de malgoed afkomstig is, wij zijn het product van de malgoed, dus om hoe kunnen wij dat naar nou de malgoed komen, dat is onze moeder, geestelijke moeder, door ons um, leeg te maken, nietig te maken. werkelijk van binnen instellen ons dat wij absoluut niets van onszelf hebben, want wat hebben wij van onszelf? Wij zijn een zwarte doos. Wij hebben niets van onszelf Want wij zijn alleen de wens om te ontvangen voor onszelf. Wij zijn het bestaande uit niets. Dus dat moeten wij ook laten merken van binnen wanneer wij willen opstegen naar die malgoed. Die ingebouwd, die, in, die ook gezeteld wordt ook uh, in de ketter van, de, van onze traptreden. Dat is, moeten we, waar moeten wij dat doen? Ergens buiten onszelf? Nee, geen sprake van. Binnen onszelf. Want de malgoed van de hogere, let op, is tevens, dat zij de malgoed van de hogere traptreden is. Zij is ook ingebouwd in, inge, uh, ingebed is in de ketter van de lagere traptreden. Dat is de enige verbondenheid. De verbondenheid tussen de traptreden. Hoe kunnen wij opstegen naar een hogere traptreden? De magoed van de hogere traptreden is ingebed in de ketter van een lagere traptreden op deze manier bestaat er de verbondenheid, en als wij stijgen op naar de ketter van de, van de lagere traptreden, dat wil zeggen onze traptreden, dan uh, verbinden wij ons met de malgoed van een, van een uh, belendende, hogere traptreden. op deze manier gaan we putten van een hogere traptreden. We zeggen, nee maar, 14 in het midden. We zeggen Neymar, Neymar bent maar, nee maar bemal maar goed en dat wordt gezegd over de mal goed die verzoekt de aan Met haar komt, met haar, met te Dat zegt. De We zeggen Neymar en dat is gezegd zowel van de mal goed van de wereld als ja, als van de mal goed. Let op. Van de wereld Yitzhak natuurlijk en ook zij, maar goed van de wereld Yitzhak Rah, ja, en maar goed van de wereld Yitzhak Rah, die koor achat, joelet, mij helemaal Want elke, want elke daarvan, elke traptreden vracht van die, van de uh, vracht van datgene wat boven haar, voor haar is. Elke traptreden vraagt, verzoekt, van datgene wat boven haar is. duidelijk wat het is. Dus absoluut niet belangrijk op welk niveau jij je je bevindt. Het is altijd individueel werk, altijd jouw traptreden op elke moment, elke, elke, elke toestand waarin jij je bevindt. En. Die belendende hogere trap treden. daarmee heb je te, ma te maken, dat is jouw schepper, dat is jouw schepper in jouw persoonlijk geestelijke werk, en dan moet je niet kijken waar de anderen dat doen, want dat helpt niet, en jij kan alleen maar jouw man, jouw gebed, jouw siga, jouw ges innerlijk gesprek, doen opstegen naar de malgoed van die belendende traptreden die ingebed is in de kletter van jouw traptreden. En daarmee kreeg je de vulling van wat jij hebt gevraagd, die hogere traptreden.